1 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Luchtvaartmaatschappij Ryanair mag zijn piloten op Eindhoven Airport... voorlopig niet overplaatsen. Dat heeft de rechter bepaald. Een groep piloten van de Ierse prijsvechter was naar de rechter gestapt... om overplaatsing te voorkomen. Nu ze hun zin hebben gekregen, hoeven ze niet naar het buitenland te verhuizen... om hun baan te houden. Ook moeten ze worden doorbetaald. De piloten zeiden eerder dat Ryanair zijn basis op Eindhoven Airport... wilde sluiten vanwege eerdere stakingen. Door een stalbrand in Koevoorden zijn honderden kalveren er zo slecht aan toe... dat ze moeten worden afgemaakt. Dat zegt de brandweer. De brand brak vanochtend uit en was na een paar uur onder controle. Er raakten geen mensen gewond. ProRail is begonnen met het plaatsen van betonblokken... bij onbewaakte spoorwegovergangen. De eerste die wordt aangepakt is een overgang in Lunteren. De gemeente en omwonenden waren het al eens over die afsluiting. Ook omdat er 100 meter verderop een bewaakte spoorwegovergang is. Museum Boijmans van Beuningen gaat mogelijk zeven jaar dicht voor een grote renovatie. Het Rotterdamse College wil dat het museum weer gaat meetellen in de wereldtop. Er is veel achterstallig onderhoud en er zit asbest in het gebouw. De collectie met schilderijen van onder andere Rembrandt, Van Gogh en Van Eyck... blijft tijdens de renovatie zichtbaar voor het publiek... want er komen tentoonstellingen bij andere musea. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van het college... dan gaat Boijmans van Beuningen vanaf volgend jaar dicht... De renovatie zou 223 miljoen euro gaan kosten. 60.000 Toyota's in Nederland moeten terug naar de garage... vanwege problemen met de airbags. Er kan een controlesysteem kapot gaan. En bij sommige wagens blaast de airbag niet op. Het gaat om auto's die tussen de 11 en 18 jaar oud zijn. Het weer, lokaal regen of motregen. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond is het ook regenachtig. Morgen neemt in de loop van de dag het aantal buien af... en breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Vertraging op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Landsmeer en Amsterdam-Hemhavens. 3 kilometer, vertraging een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik zit en wacht. Daar's een an angel. Contemplate my... Heart.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 We om mee te blaren. En jij deed het, hè, Dolly? Ja, maar dat, dat is dus het leuke van de radio. Het kan hier. Geen buurman die gaat bellen van... hé, hey, uh, buurvrouw, uh, ja. mag het even, mag het even. Nee, hoor. Je kan hier gewoon lekker mee gaan zitten galmen. Heerlijk. We hadden... Uh, uh, maandag uh, hadden uh, Ruud en ik een opera gemaakt met z'n tweeën... Oh. over de koffie. Ja. Heerlijk. En dat ging uit... Koffie, koffie. Wilt u nog een bakje koffie? Ja, zo, zo ongeveer, weet je wel? Ik en dan, zie, ik ja, dat is het ja. al voor me. <laughs> Heerlijk, dat kan hier allemaal. <laughs> De, nou, u hoort ja. in ieder geval eentje van Robbie Williams hier op CFM Zand voorbij. De tweede uur van CFM Lunch. Ja, en ik heb uh, tussendoor, tussendoor nog een hele leuke uh, artiest die vandaag. Uh, wat was hij nou, jarig of overleden? Dan weet ik het ook niet. Ik ga het zo vertellen. We gaan eerst eens even naar hem luisteren. Hij is zo leuk. En mensen, het mooiste levensmotto komt hier hoor, Gerard Hoebe. Artiest in het licht, maar dat geeft allemaal niks want wie houdt van elkaar? Hola, oh, Brie, oh, Maar dat geeft allemaal niks want wie houdt van elkaar? Hola, oh, Brie, la Brio. En Adam die iemand met stukken bieten voor de komst. Bieden voor de koop oh. Wie houdt van een borrel En van een glas bier Wie hebt in ons leven Tot zoveel plezier Wie het oosten dik En wie zoekt ons te zat Al heb die geen geld En geen boks meer aan gat Maar dat heb Allemaal niks Want wie houdt van elkaar ka? Geeft allemaal niks van wie man van mekaar. Holla, oh, drieë, la, drieë. Oh. En Adam sleugt Eva met sukkerbieten van de kook. Oh, Holla, drieë. Holla, oh, drieë. Oh. En Adam sleugt Eva met bieten van de kook. Oh, Holla, drieë, la, drieë. Oh. De deurwaarde komt elke dag niet meer. Weer. Hij wil graag zien geld, maar dat heb ik niet meer. En een borrel, dan is hij tevree. En nor een paar gezingen zingen wie met zie twee. Maar dat geeft allemaal niks, want wie had van mekaar? Voilà hola, één. Voilà, één, Maar dat geeft allemaal niks, want wie had van mekaar? Voilà, Sleugt Eva van gebieden voor de koop. Hola, Brie, En Adam Eva mensen gebieden voor de koop. Hola, Brie, la Brio. Maar dat geeft allemaal niks van die hof van elkaar. Hola, Brie, hola, Maar dat geeft allemaal niks van die hof van elkaar. Hola, Brie, la Schrijf Eva met een suikerbieten van de kont. Hola Ladrillo, Hola Ladrillo. En Adam schrijf Eva met suikerbieten van de kont. Hola Ladrillo, Hola Ja! Ja, jongens, dit moet toch het nieuwe Zandvoortse volkslied worden. Hè? Eigenlijk wel. Ja, want er gebeurt van alles in dat dorp. Maar uiteindelijk, wie holt van elkaar. Hè? En uh, wilt u uh, Dolly zo meteen uit de dak zien gaan op een liedje? Voeg ons even toe op Facebook. Zie je van en dan ah, komt nee, het helemaal hè? goed. Ah nee, hè? heb je het weer zitten filmen? Oh, wat ben je erg. Oh, wat ben je erg. Nou goed, oké. Okay. Uh, alles, alles voor de kijkcijfers. Hè? Inderdaad. En luistercijfers. Uh, dit was Gerard Hoebe. En uh, ja, een, een artiest die maar één nummer volgens mij gemaakt heeft. Maar goed, maakt niet uit. Het, hij zou vandaag jarig geweest zijn... want hij is geboren in Amsterdam op 1 november 1928... en overleden in Enschede op 30 maart 2005. En hij was natuurlijk een Nederlands zanger en muzikant. En eind februari 1974 bereikte hij de derde plaats in de Nederlandse top 40... met dit nummer wat we net gehoord hebben. En in de daverende 30 haalde, het nummer, haalde dit nummer de tweede plaats. Nou ja, na deze hit is hij nooit meer in de schijnwerpers verschenen... en verdween hij uit de showbusiness. En de nummer die hij na zijn grote hit schreef... ja, die zijn vrijwel allemaal eigenlijk geflopt. Nee, ah, hij is uh, ja, ja, ja. Nou ja, dat was Gerard Hoebe. Hij is uh, in zijn slaap overleden toen hij 76 was. Maar ja, wat een heerlijk nummer. Zeker, weten. Hey, Dolly, heb jij ja. een slokje melk ingenomen? Nee, ik uh, ben even zonder slokje Zal melk. Zou ik wat dan? Wat dan? Nou ja, dit, uh, ja, gisteren was natuurlijk weer een rotzooi politiek Zandvoort, en daarom dit liedje. Ja, dit was natuurlijk even een, uh, een verwijzing... Ik naar afgelopen dinsdag uh, met de raadsvergadering. Uh, ja, waar, waar, waar gaat het allemaal nog over? Er kwam nu naar buiten dat het, uh, tijdens die raadsvergadering... dat er een heel uh, ja, verhaal kwam van, uh, van uh, GroenLinks uh, man Elke Bali. En die... Uh, Waarvan de PVV vond dat het eigenlijk een huilverhaal was. En nou ja, de, de, dat niveau heeft het die avond bereikt. En, uh, de Peppie en Ja, eigenlijk een beetje wel. Ja. Dus het, het, het, het werd wel een beetje lachwekkend, uh, vonden wij eigenlijk, toch? Wel? Ja, ja, hoe het ook ja, in de krant stond. Ik ja, ja, hoe het in de krant stond. Ja. Nou, naar de aanleiding daarvan even, om erop terug te komen. Uh, huilen is te laat voor jou, van... Uh, hoe heet ze ook alweer? Cor Corrie Konings. Corrie Konings, Cor Cor ja. En, ja, ja de regels. hè. de regels. ja. ja. Weet je hoe ze bij Expeditie Robinson wordt genoemd? Corrie Konings. Nee. Corrie King. Corrie King. Ja. Maar ze doet ook echt alles. Als je dat oude mensje gewoon ziet, daar moet je, moet je echt lachen. Ja. Ja. Samen met Johnny Cruijck zaten ze op een eiland. Ja. Dat is echt grappig. Oké, okay. ik <laughs> heb <laughs> laatst gekeken, maar ik zag hele Johnny Cruijck niet. Die, kan dat? Ja, hij is er net uit. Oh, hij is er al uit? Ja, hij is oh, ik vorige, was al weer week, te laat. vorige week is hij eruit gegaan. Oké, okay, oké. Okay. En weten we hoe hij het gehad heeft? Hoe hij het gevonden heeft? Of gaan we het daar nog een keer met hem over hebben? Ja, dat hoop ik wel. Ik heb hem wel uitgenodigd. Maar uh, ja, de man is natuurlijk hartstikke druk. Druk, is dus ja. nog iemand uh, het horen en die denkt van ik ken uh, Jordi. Uh, ja, ik zou hem graag van hem willen horen hoe hij ja. dat allemaal ervaren heeft. heeft. Dus, John, uh, bij deze ben je uitgenodigd. Kom een keer gezellig aanschuiven bij uh, Roy en mij. Ik kom eens gezellig vertellen onder het genot van een lekker kopje koffie. Haal ik nog wel een taartje voor je ook als je dat wil. Maar uh, kom even vertellen over hoe je het gehad hebt. We zijn zo nieuwsgierig. Ja. Zometeen het Regio Nieuws met Dolly de Pierik... en nog heel veel meer muziek en informatie. Brothers hier uh, op uh, CFM Lunch En uh, altijd uh, lekker swingen hè Dolly, met die mannen. Ja, zeker weten. Heerlijk. Leuke film is het ook. Ja, ja zeker hè. Met een paar dijken van, dijken van nummers erin, ja. Ja, heel apart stel. Lekker. Ja, yeah. wat gaan we doen Roy? Ja, ik was uh, vorige Of gisteren was ik uh, bij de wijksteunpunt De Blauwe Trem. Ja. En uh, dat was een uh, heel mooi, uh, grote uh, evenement. En uh, ja. daar sprak ik met uh, Nathalie Lindeboom. Ja, uh, ik zit alleen even te kijken, want uh, ja, we, we gaan even kijken of het technisch gaat lukken. We hebben het al een paar keer geprobeerd, het ging goed. Ja. Maar we gaan nu luisteren naar het uh, interview dat Roy heeft gehouden samen met Nathalie. Hopen dat het in één keer lukt. Ja. Nee dus. Dan moet je weer even die, die, die Nathalie, andere... Um, ja, um, Nathalie... Ja, um. hebben. Oh. Nee, hij doet het even niet. We gaan gewoon een plaatje draaien. Ik ga het even goed doen en dan komen we zo meteen ja, terug. Ja, Ja.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 Que Les oiseaux cachent de leurs ailes, c'est l'être de feu, danger, frontière. Le chemin.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 Le sang sera lavé, la route est verte de courage. Une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem coquelicot sur un rocher, j'entends toujours. Lorsque sur lui je suis penché, requiem pour si. Dit waren dan twee nummers van Salvatore Adamo. Uh, en dat omdat hij vandaag jarig is. En we hoorden van hem de nummers uh, Vous permettez, monsieur en inshallah. Uh, Salvatore, ridder Adamo. En zijn artiestenaam is natuurlijk Adamo. Die is geboren in Sicilië op 1 november 1943. En hij is een Belgische zanger van Italiaans-Siciliaanse afkomst.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 Nou, dat was dan Adamo. We hebben weer even van hem genoten. De hoogste tijd, meer dan de hoogste tijd, hadden er al doorheen moeten zijn. Maar door Adamo een beetje opgehouden, het regionale nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, er heeft vannacht een uh, korte achtervolging plaatsgevonden in Heemstede. Even voor één uur vannacht wilden agenten een automobilist staande houden na een verkeersovertreding. Maar de bestuurder zag dit echt niet zitten en gaf vol gas en weg was die. Ja, dat leidde natuurlijk tot een achtervolging die ten einde kwam in een parkeergarage aan de Krukiusweg. Daar ontkwam die man weer aan de hermandat... door het op een rennen te zetten richting de Glipperweg. Ja, in de hele omgeving is gezocht naar de man, maar hij is nooit meer aangetroffen. Bij de achtervolging heeft een van de betrokken politieauto's... een schade opgelopen, waardoor deze moest worden weggesleept. De politie heeft dinsdagmiddag aan de Dijsselingstraat in Haarlem... drie jongens aangehouden... Eén van hen, een 18-jarige jongen, bleek een nepvuurwapen te hebben. De jongen had het balletjespistool al hangend uit het raam... aan zijn twee vrienden laten zien. en Iemand die dit zag, waarschuwde vervolgens de politie. Toen de politie ter plaatse was, bleek het dus om een nepvuurwapen te gaan. De moeder van de jongen, die afkwam op het rumoer... bevestigde dat haar zoon een balletjespistool in zijn bezit heeft.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 toen een afslaande automobiliste die de Florestraat in wilde rijden haar over het hoofd zag. De fietste raakte de voorkant van de wagen en kwam hard ten val. Toegesnelde ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd... en daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Het Crown Business Center aan de Hofmanweg in Haarlem is dinsdagmiddag ontruimd vanwege een mogelijke brand... Het bleek uiteindelijk te gaan om een lege poederblusser. Er was rook geconstateerd in het trappenhuis... en daarop werd besloten om het businesscenter te ontruimen. Alle gasten en medewerkers moesten naar buiten. De brandweer was naar binnen gegaan om het gebouw te controleren... maar er werd geen brand aangetroffen... en toen bleek het dus om een lege poederblusser te gaan. Na ruim een half uur konden de medewerkers weer terug het pand in... en de Hofmanweg was door de hulpverlening in beide richtingen afgesloten. Tot zover het nieuws, regionale nieuws voor vandaag bij Zandvoort Luncht. ZFM Westkust weerbericht. Het is vandaag over het algemeen bewolkt. Aanvankelijk was het droog, maar vanmiddag gaat de kans op regen weer toenemen. De wind waait uit het zuiden en is matig over land en vrij krachtig aan zee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 In het weekend blijft het droog met zonneschijn, maar de zon wordt wel zo nu en dan gesluierd door hoge wolkenvelden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden en zondag uit het zuidoosten en de temperatuur stijgt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. even wachten. Jij. Het gaat allemaal weer veel te snel. <laughs> Waar waren we? Uh, en de temperatuur stijgt zaterdag naar 10 graden en zondag naar 12 graden. Zowel in de nacht naar zaterdag als in de nacht naar zondag kan het flink afkoelen naar waarden tussen de 3 en de 5 graden. Nou, dan was dit het weerbericht volgens uh, Rico Schreuder. Oh, oh, oh. Nou gaat hij maar voor de helft. Ja, dat is ook wat. Hij was natuurlijk al ingezet, hè. Dat willen we niet. Komt hij. They were clouds in my car Carly Simon, Jorzofeen. So ja, en op zoveel kerels van toepassing. Nou goed. Uh, <lacht> <lacht> nee, Bart is niet aan. Bart ja, ja, nee, zo, Bart van de Meer is inmiddels ook uh, de studio binnengekomen. Want die gaat het natuurlijk om twee uur van ons overnemen. Met het programma Matchbox. Dus niet meteen wegschakelen hè, als uh, wij hier klaar zijn. Want er komt nog veel meer leuks en moois uh, deze dag. Ja, met de daverende donderdag op ZFM. Um, we hebben ook, als het goed is, nog een interview klaarstaan, Roy. Ja. Ben, ben je al zover ja, daarmee? Ik, uh, ik ben, ben razend nieuwsgierig wat er allemaal uh, verteld is... Luister maar, doe ik. Vandaag is de opening van uh, wijksteunpunt De Blauwe Trem in Zandvoort. Ik zit hier naast Nathalie. Um, Nathalie, um, tja, we hebben al natuurlijk al een, een wijksteunpunt in uh, Zandvoort Noord. Wat uh, is de toevoeging van een extra wijnsteun, wijksteunpunt? Dit is het wijksteunpunt van Zandvoort Centrum, zodat je in je eigen wijk, in je eigen buurt ergens naartoe kan gaan om iets te doen wat je leuk vindt. In Noord hebben we al een bruisend wijksteun. Punt. En de inwoners van Zandvoort Centrum die wilden dat eigenlijk ook wel. Dus dat zijn we nu ook aan het bouwen samen met de inwoners van Zandvoort Centrum. Mensen kunnen ook zelf een vraag stellen of juist zeggen van ik ben daar en daar goed in. Dus ik wil dat komen doen in het wijksteunpunt. Jullie hebben tijdens deze opening een bomvol programma. Wat was er vandaag allemaal te doen en wat gaat er nog gebeuren? Uh, wij hebben vandaag laten zien wat je allemaal kan doen in de blauwe tram. En de blauwe tram is meer dan het wijksteunpunt alleen. In de blauwe tram zitten, zitten de scholen, zit kinderopvang, zit de bibliotheek, zit de verbeelding. Uh, iedereen die dat wilde heeft zich vandaag hier kunnen presenteren. En dat betekende ook dat de Tai Chi die hier elke week is, of de Fotokring, of de Bridge Club, al dat soort organisaties, daar kon je vandaag bij langs, in de, uh, langs de informatietafels, maar ook kon je uh, meedoen. Uh, en daarnaast waren er allerlei activiteiten van het wijksteunpunt zelf, de schilderclub, de koffieochtend, uh, de locomotief, juist voor mensen die uh, misschien een beetje kwetsbaar zijn omdat ze niet zo, alles niet meer zo makkelijk gaat, maar ze juist ook wel wat willen doen of mee willen doen. Bij al dat soort projecten kon je vandaag even kijken en je kon komen meedoen. Er is uh, voor jong en oud uh, ja. wat te doen hier. Klopt. Uh, kan je daar wat over vertellen? Uh, we hebben op dit moment uh, beneden in de grote zaal van sportservice een sportinstuif. Uh, daar doet het circus ook aan mee, want er is ook wekelijk circusles uh, in uh, de blauwe trim. Uh, maar we hadden ook vanmiddag een speurtocht voor kinderen, uh, de bibliotheek. Is vandaag gestart met een, een nieuw voorleesmoment. Uh, maar er is bijvoorbeeld ook uh, elke maand uh, Mama-café in de bibliotheek. Uh, en er is bijvoorbeeld heel regelmatig de speelgoedvijver met speelgoeduitgiften. Dus als mensen denken dat het alleen maar voor ouderen of een bepaalde leeftijdsgroep is, dat is niet zo. Het is echt voor iedereen. Het is uh, behoorlijk uh, druk op deze mooie dag. Um, hoe wordt het ontvangen? Ja, ik moet je zeggen dat ik heel veel positieve berichten van, uh, van mensen hoor. Mensen vinden het heel fijn dat er nu eindelijk iets te doen is in het Zandvoortcentrum. Mensen die al een tijd in dit gebouw zitten zijn heel erg blij ja, dat er zoveel gebeurt. En dat bijvoorbeeld als je binnenkomt en je weet niet waar je naartoe moet... dat je tegenwoordig ook je bij de balie kan melden en daar je vragen kan stellen. Uh, de collega's van de verbeelding die zitten boven in de blauwe trin En de verbeelding is er. Voor iedereen met een uh, ruime afstand tot de arbeidsmarkt om te kijken van of je daar weer je plek kan vinden. Nou, die hebben vandaag ook de deuren geopend. En ik heb net gezien dat het daar ook lekker druk is nadat heel veel mensen zijn gaan kijken. En... En uh, wat doen wij bijvoorbeeld ook weer samen met hem? Uh, de tuinklus. Als jij zelf niet in staat bent om je tuin te onderhouden... Dan, en je hebt een inkomen tot modaal... dan kun je je bij ons aanmelden voor de tuinklus. En dan kun je voor een klein abonnementje kun je, je tuin laten onderhouden. Dus wij proberen ook daar waar we kunnen alles te verbinden. En dan vooral op grond van ja, wat er nodig is in Zandvoort. Steunen waar we kunnen. Tot slot, uh, jullie hebben nu de basis gelegd. Ja. Hebben jullie ook toekomstideeën? Nou, wij, wij zijn uh, nu net een, een, een jaar onderweg. En uh, ik weet dat Aangis, uh, er zijn mij vandaag ook allerlei vragen gesteld. Dus daar gaan we gewoon mee aan de slag. Want dan gaan we gewoon met elkaar steeds verder uitbouwen. En, en kijken wat men, men wil. Stel, ik ben niet uh, bij de opening geweest. Maar ik wil toch wat informatie uh, over uh, jullie uh, hebben. Ja. Uh, waar kan ik dat vinden? Dan kun jij uh, de website van wijksteun.blauwe tram uh, bezoeken. Maar stel dat jij niet zo makkelijk uh, op internet bent. Ja, dan nodig ik mensen van harte uit om gewoon eens binnen te komen lopen. Kom op woensdagochtend eens even binnenlopen op de uh, koffieochtend. of kom op woensdagmiddag eens even binnenlopen bij uh, Samen Doen. Uh, lukt dat niet? Meld je op een ander moment bij de balie. Uh, wij hebben altijd plek voor nieuwe mensen die willen deelnemen, maar ook voor nieuwe vrijwilligers. Uh, ja, dus we, we zijn echt nog in opbouw en er kan nog een heleboel. Ik wens jullie heel veel succes en het is een heel mooi initiatief. Dankjewel. En dat was, uh, ja, daar was ik uh, gisteren even gezellig bij het wijksteunpunt in, uh, ja, hier in het centrum bij de Blauwe Tram. Dolly, ja, wat, uh, wat vind jij van het initiatief? Ja, geweldig natuurlijk, ja. Uh, ik bedoel, hoe meer te doen, hoe leuker het is toch? En, ja. Uh, ja, ik, ik, ik zit daar zo te luisteren. Ik kon er helaas niet naartoe. Ik moest naar elders, anders was ik zeker even langs gegaan. Maar uh, ja, het, het is natuurlijk geweldig dat je op die manier mensen A. hun huis uitkrijgt, krijgt. En uh, dat mensen weer mensen leren kennen en weer betrokken raken bij allerlei uh, evenementen. En uh, ja, er zijn zelfs een paar dingen genoemd waarvan ik dacht van, oh wat leuk, die moet ik gaan onthouden. Het is toch prachtig joh. Dat we. Ja, ik... Zo komen mensen weer bij elkaar. Daar ben je? ik het wel deels mee eens. Ja. Maar daar ben ik, daar zijn zij er misschien, maar buiten dat, uh, ik vind, ja. we hebben natuurlijk pluspunt ook, hè? het gebouw dat heeft heel veel geld gekost de afgelopen tien jaar. En uh, het, door dit initiatief. Ja. Weet je, je, het zandvoort is natuurlijk niet heel groot. En we hebben twee grote wijksteunpunten, ja. pluspunt en nu de blauwe tram. Ja. Hartstikke mooi, we begrijpen niet verkeerd. Maar, wat, wat ontbreekt maar eraan volgens ik, jou? De ene trekt de andere leeg. En dat, dat denk ik dat dat nog wel een puntje gaat worden. Ja, dat zal de toekomst moeten gaan leren, Roy, weet je. Uh, uh, misschien uh, uh, moeten we dat nummer draaien van... This town ain't big enough for the voor de us. Misschien is dat zo... Anderzijds uh, is Zandvoort Noord toch ook een hele buurt op zich. En als je het nou weer alleen naar het centrum gaat verleggen, heb je kans dat er toch in Zandvoort uh, Nieuw-Noord heel wat eenzaamheid gaat ontstaan. En dat mag natuurlijk ook niet gebeuren. Nee, we gaan Hè? het allemaal. Dus uh, wat we, het, het is allemaal prachtig geregeld, natuurlijk. En ook met de Belbus. Maar uh, ja, ik denk dat er ook wel degelijk in het centrum um, en, en richting Zandvoort Zuid en oost genoeg mensen zijn die uh, niet, naar, niet zo makkelijk naar Noord komen... en misschien wel wat makkelijker in het centrum instappen. Het, het, het zal zich gaan bewijzen. Ik vind het initiatief fantastisch. Zeker weten. En uh, het was echt, uh, denk ik, ook uh, een grote behoefte in Zandvoort... Om dit soort dingen op touw te zetten. En het is natuurlijk ook te danken aan ik weet niet hoeveel vrijwilligers Zeker, dat belangrijk. dit ook weer allemaal maar gerealiseerd kan worden. En ik hoop dat er heel veel gebruik van gaat maken, gemaakt gaat worden. So John en uh, Blue hier op CFM antwoord Schitterend. CFM Lunch. Ja, ja. Nou, de lunch is alweer bijna voorbij, Dolly. Ja, zeker. En uh, ik wil eigenlijk nog even meegeven aan onze luisteraars. Vergeet niet dat er morgenavond weer een prachtige avond is... op de begraafplaats. De lichtjesavond. En waar iedereen uh, weer op een zeer waardige en mooie, mooie wijze herdacht wordt. En waarvoor je weer een mooi kaarsje bij iedereen... die je lief is neer kan zetten. Dus... Uh, ja, dat is altijd wel heel erg mooi, hè? Ja, dat is prachtig. Het is heel indrukwekkend om daarbij te zijn. Ja, dus niet vergeten, mensen. Nee, en volgende week zijn we natuurlijk weer gewoon met de CFM Lunch. En dan hebben we een speciale week. Dan komen alle ondernemers die genomineerd zijn... van de ondernemers van het jaar verkiezing hier bij CFM Lunch. In ieder geval op de maandag en de dinsdag. En op de donderdag gezellig bij ons, hè, Dolly? Jazeker, dan komen ze aan het woord en dan kunnen ze zich even voorstellen. Zodat we op die 15e november precies weten wie wie is... en wat ze doen en waar ze voor staan. Nou, helemaal goed. Ja, toch? Dolly, ik wil jou weer heel erg bedanken voor een gezellige uitzending. Heel graag gedaan. En ik wil heel graag de luisteraars bedanken voor weer het erbij zijn. En het meeluisteren. En ik hoop dat jullie de volgende week ook weer bij zijn. En nogmaals, niet die radio uitzetten... want straks komt Bart van der Meer met Matchbox. Heel leuk programma. En jij ook, bedankt Roy. Graag gedaan en tot volgende week. Oké, okay, doei doei. Doei doei.